Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgevers in het voortgezet onderwijs... hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De lonen gaan met 3,35 omhoog... en de salarissen en salarisschalen worden met terugwerkende kracht... per 1 maart verhoogd met 2,75 procent, meldt CMV Onderwijs. Verder gaat de eindejaarsuitkering omhoog... en krijgen fulltimers een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Het CAO-akkoord heeft een looptijd tot 1 januari 2021. In België zijn de afgelopen 24 uur 283 nieuwe sterfgevallen gemeld... als gevolg van het coronavirus, zo meldt de VRT. Het is het hoogste gemelde aantal doden sinds het begin van de epidemie in België. Het totale dodental van de geregistreerde coronapatiënten... is daarmee opgelopen tot boven de 2500. Het aantal ziekenhuisopnamen is wel voor de tweede dag op rij afgenomen. Er liggen nu ruim 5.000 mensen in het ziekenhuis in België. Het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus in Rusland is de 10.000 voorbij. In de afgelopen 24 uur zijn er ruim 1.400 besmettingen bijgekomen. Gisteren werden nog bijna 1.200 nieuwe infecties vastgesteld. Er zijn in Rusland nu 76 sterfgevallen gemeld als gevolg van corona. Veel sekswerkers in Groningen zijn op zoek naar een andere baan... nu ze hun werk niet meer kunnen doen vanwege het coronavirus. Een oproep van een hulpinstantie heeft geleid tot veel reacties van bedrijven in de regio. Een deel van de sekswerkers heeft mede daardoor werk gevonden in de kassen... of doet nu schoonmaakwerk. De gemeente wil ook de prostituees ondersteunen. Zo hoeven ze tijdelijk geen raamhuur te betalen. Ook wordt gewerkt aan extra maatregelen. Bijvoorbeeld voor sekswerkers die niet in aanmerking komen... voor de bijzondere bijstand voor zzp'ers.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 Hannah's party on the party, Mama zegt dat er man een oude zij ze slijmer is. En dan roept zij uit, dat kinderzee de zee, is hier zo fris. Ze plaatst de deel, met is weer haar vlaaier, oh come on. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn op. We gaan naar Zandvoort, de herkenningsmelodie van het programma ZFM, Oud Zandvoort. Geweldig dat u hier allemaal weer luistert, uh, in het binnenland, maar ook in het buitenland. Uh, wij krijgen reacties uit Canada, Amerika, van Zandvoorters die ook daar vandaan naar dit programma luisteren. En dat kan via www.zfmzandvoort.nl. Welkom op deze bijzondere zaterdag. Het mis het een beetje buiten.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 Me and you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 En Arie Loos heb ik ook in mogen zien. En daaruit heb ik dus mogen putten om het komende half uur te vertellen over de beginselen van de Zandvoortse Rode Kruisafdeling. Nou, laten we maar bij het begin beginnen, Bob. Ik heb begrepen dat in 1935 het allemaal een beetje is gaan lopen.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 Uh, de heer Brokmeijer junior als penningmeester. Mevrouw Loving, Mevrouw Leen. En de heer C. Keur als commissaris. Dus 1935. 16 mei 35 is dat uh, geweest. Dan praten we nu over uh, 76 jaar geleden. Zoiets ja. Dat kan je wel stellen ja. Toch belangrijk. Ja we hebben een uh, lang, langdurige vereniging gehad. En een ja. goede vereniging. Ja. Na de oorlog zeker. Ehm. Ja. Um,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 Die hebben in 1939 hun examen EHBO, CQ, eh, gewonde zorg onder rampomstandigheden gedaan. En die zijn alle geslaagd. Kan je wat namen noemen? van die? Eh... Ja, dat kan ik zeker. Ik zie hier bijvoorbeeld een naam staan. Meneer Baars. Ik heb hier, ik heb hier de namenlijst. Ja. En dat is de heer Jaap Krijenoord, Engel Keur, Henk Baars, August Frank, heer Van Keuken.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 Wordt er een middag voor in georganiseerd. En daar is de welvaarddienst ook bij betrokken. En dat is nog steeds. En dat is nog steeds, ja, dat gaat nog steeds door. Ja. Maar ook vakantietochtjes. En, en... Die hebben we ook. En uh, de, bij de welvaarddienst... Uh, is toen de tijd was uh, Elikeur. Keur. Ja. Onze welbekende Elikeur Keur uit de Halemstraat. Die is daar uh, ook uh, bij uh, aangesloten geweest een tijd. En uh, die verzorgt nu tegenwoordig de vakantieprojecten.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 Als al voor de zijk, en zag naar een knap zo rotlik kist die in de branding leek Ik visde hem op, ik denk er eens in weet weetje wat ik zag. Ik zag een knap van een die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knap van een die in dat kistje lag. Ik bond erachter op mijn fiets met zeven meter dan. En pendelde ermee naar huis en gaf me aan de vrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep er uit en vlug. Ze smeer met diep. En komt nooit meer terug. Oh, ze smeren met diep.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 40 jaar in veertig jaren lang meer weer en wind of jouw. Maar waar ik met mijn vondst kwam, geen mens die het hebben wou. De raad nam ik een besluit en ging naar ome Jan. Die schrok zich ook van die en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich ook van die en brulde niks, ervan. Oh, van en, niks ervan. en dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij ter de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt Blijf altijd avonzoen, je raakt er nooit meer kwijt blijf altijd avonzoen, je raakt hem nooit meer kwijt. Blijf altijd avonzoen je raakt er nooit mee weg. Op met hand, op hand op zoen. Je raakt er nooit mee. Nou, Pieter, die ken jij vast wel. Dat is uh, orkest zonder naam, hè? Maar het ging over het ding, hè? Maar... En Kistje of zoiets. Kistje hè? op het strand. Ja, ja dat was een toestand, jongen, die tijd. Dat wil je niet weten. Ja. <laughs> Toch leuk. Toch leuk. Luisteraars, dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten met Bob Arends over de geschiedenis van de Rode Kruis afdeling Zandvoort. Bob, jij kwam als jong jongetje.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 met juffer Bosman, later Joop Janssen en Nol van Wennekom. Die zijn dan de plaatsvangend commandanten geweest op dat moment. Maar Ari Loos was toch wel cruciaal. Ja, want kijk, het punt was namelijk dat uh, er moest uh, buiten het normale weekendprotocol uh, uh, werden we natuurlijk door de week ook het een en ander gedaan. Nou en Arie Loos die was uh, was toen uh, gepensioneerd, al vroeg gepensioneerd.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 We gaan, we gaan even naar de muziek. Hier ben ik. Door die strassen, dat ik aan golf spreek, dat zal je niet verrassen. Ik moet die weg, geloof me, daar ga ik in slagen. Duim omhoog en wachten op een lekker stuk met snelle wagen. De zon die schijnt, toch wil ik hier vandaan. Want in de verte komt de zomer eraan. Het ei gaat keren en je weet wat ik bedoel. Mm -hmm. En worden wij weer voor de mofo verspoeld? Het was de Duitser Vrede met een blok beton. nu eist hij zijn vrouw in Sandford vol zijn half pensioen. Die honger naar die bunker is al lang voorbij en kijk ze lachen naar het bordje Zimmerfry. En de mob zit het liefst in een huis aan zee, als het kan met briefers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 Top. Beetje bij beetje komt zijn golf aan het kop. Recent, en dat smaakt dus naar meer. Maar het strand en zee, dat blijft in ons beheer. En de mocht zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met Privat Park, Plus en BMW. Zijn de kinderen graag op ons mooie strand. Mm, kijken vol met wij, van Erik-Jan Roosendaal met uh, Het Huis aan Zee. gaat over Zandvoort, wist ik ook niet, pas ontdekt. Nou, leuk. Ja, Iets voor het genootschap Oud-Zandvoort. Nou, ik denk qua tekst niet helemaal, maar <laughs> aan jou het woord, Pieter. Dankjewel, je Cor. Uh, dames en heren, luisteraars, we zijn uh, aan het praten met uh, Bob Arends... over de Rode Kruis, afdeling Zandvoort. En uh, we komen zo langzamerhand een beetje in het heden van het Rode Kruis...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 do the doom, she could she won't. The to the doom, she could she won't.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 En we luisteren naar Paolo Conte en het uh, nummer is wel bekend als het Bavaria-reclameliedje.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 De termen dus door. Waar staat GOR en SIGMA voor? Nou, GOR staat voor uh, gewonde zorg onder rampomstandigheden. Oké. Okay. En de SIGMA die staat voor uh, dienst doen in, in, in rampensituaties. Oké. Okay. En wie doet dat? En dat doet uh, mevrouw Joustra. Martine Joustra. Ja. En dan als uh, noodhulp voor uh, het nationale, dat is uh, Willem van Diemen.